No fighting, no fighting, no fighting, no fighting, no fighting.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 Tot nu toe moesten goederen op een lijst staan met toegestane producten voordat die Gaza binnen mochten. Nu komt er omgekeerd een lijst met verboden producten en mag al het andere dus naar binnen. Zo staat Israël onder meer de levering van bouwmaterialen toe voor projecten die onder toezicht staan van de VN. Vandaag werd ook bekend dat de Israëlische premier Netanyahu op 6 juli naar Washington gaat voor overleg met president Obama. In Centraal Afrika is een vliegtuig met daarin de top van een Australisch mijnbouwconcern vermist geraakt... Het toestel was van Cameroen op weg naar Congo toen het van de radar verdween. Aan boord is een van de rijkste mensen van Australië, Ken Talbot, van het mijnbouwbedrijf Sundance Resources. Afrikaanse media melden dat er zes tot tien mensen in het gecharterde vliegtuig zaten, voornamelijk Australiërs. De autoriteiten van Cameroen en Congo zijn met een zoekactie begonnen in het dichtbeboste gebied. De Australische minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over het lot van zijn vermiste landgenoten. Ruim 70.000 mensen hebben dit weekend gekeken naar een reconstructie van de slag bij Waterloo. Vooral vandaag was het druk. Zo'n 3000 figuranten uit 17 landen speelden de veldslag met historische wapens na. De Franse troepen van keizer Napoleon werden in 1815 bij het plaatsje Waterloo onder Brussel verslagen door Brits, Nederlandse en Pruisische legers. Ruim 60.000 militairen kwamen om het leven. De slag bij Waterloo wordt om de vijf jaar op grote schaal nagespeeld. Het weer zwaar bewolkt, maar langzaamaan overal droog. Vannacht in het westen kans op regen, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst bewolkt en nog kansen wat motregen. Later wordt het droger, en is er wat meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. zee, zandvoort en zomerhit.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 Ja, overtuigingen. Ja, overtuiging je... noemt het ook wel eens blemmerende overtuigingen. Ja. ja. ja En als je dus zegt... Op een gegeven moment krijg je het bewustzijn... en dan valt er een kwartje van dat je denkt... Van, hey, die bril die ik op heb, dat, dat neem ik wel waar... maar dat ben ik niet echt. Dat is een spel wat ik speel, ja. zoals ik het dan noem. Ja, dat valt me ook op dat iedereen altijd zijn eigen waarheid heeft. He, twee mensen kunnen ruzie hebben... en beide hebben gelijk. He, dat vind ik, zo, uh, vind ik zo grappig. Ja, dat klopt. ja, ja. Dat is ook wel leuk. Hey, we gaan even naar... Uh...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 Got a feeling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 Ja, huis. Uh, ik zal het op Ja. ja, ja. ja. En Luisterhuis, ik had je eigenlijk nog niet helemaal niet geïntroduceerd, Herman. Maar dat is de mede-presentator, Herman. Uh, die, uh, nou, die ook hier regelmatig voor de microfoon uh, zit. Regelmatig op onregelmatige tijden. Op onregelmatige tijden, ja, ja, ja. ja. Oké, okay. okay, dankjewel. Nou Super, Herman, bedankt. <laughs> Oké. Okay. Hoe vond je dat, Simon, om, uh,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 Ik begreep dat zelfs mensen half uh, echt ernstige ziektes konden krijgen zo ja? daarvan. Nou ja, ik weet het niet dat het zou kunnen, maar, maar ja. dat is in ieder geval niet vanuit de essentie dan. Nee, dus als mensen vanuit de essentie kunnen doen, dan kunnen ze niet, uh, niet manipuleren. Nee, die en behoefte uh, heb je sowieso niet. Want waarom, waarom zou je een ander manipuleren? Nou ja, als je iemand uh, Herman een uh, week eerder zijn huis kan verkopen, dan uh, is ja, er misschien maar, wel uh, bereid toe. Op het moment dat jij op essentie niveau zit, besef je dat het niet uitmaakt hoe snel het gaat. Ja. Omdat jij gewoon altijd datgene uh, wat je nodig hebt, zal er voor je zijn.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 En uh, nou, dat, vind ik, dat voelt hij oh, goed dames, over. Oh dames, hij is single. <laughs> Morgen uh, staat er een foto van Simon op de uitzending gemist. Ja. Heb je energetisch in de lucht gegooid. <laughs> uh. Kun je nou horen, het, ja? Herman die zegt, dat heb je energetisch in de lucht gegooid. Ik heb weinig nou, energetisch wat ik heb in de lucht gegooid. want <laughs> ja, ja, waarom uh, doe je dat eigenlijk niet? <laughs> nou, nou, ik, ik, ik moet ik ben zeggen... Zelf. Ja, nee, ik vind het eigenlijk momenteel wel erg prettig uh, zo om een tijdje alleen te zijn. En uh, wat er op een pad komt, dat zie, dat zie ik eigenlijk wel. En als er, nou, mocht er iets naar me toe komen, vind ik het wel leuk, maar... Uh, het is niets dat ik er op zoek ben momenteel. Vandaar dat ik nog niet de energie die ze heb uitgestuurd. Oké. Okay. En, en uh, toen we het over de dans hadden voor, voor volgende week. Uh, ja, Richard, vertel. Wat zei hij toen ook weer? Uh, hoewel hij niet op zoek is. Uh. Ja, had hij wel interesse of er nou, mooie okay, vrouwen tuur, zouden he? komen. <laughs> maar precies. Richard, dat snap ik wel. Honger krijgen heet dat. Oh, Oké, okay, ja. Even ja, kijken wat er te kopen is, wat een is een zo, in uh, Spiritueel <laughs> Nederland aan vrouwen. En dan uh, ja, slaat dan dan hij zijn slag wel. Even, Tony, wel. Volgens mij ging dit we over we... een bedrijfsgebeuren oh, ja. en we hebben het ineens okay. over vrouwen. Simon, vertel het zelf. Ja, nou goed. Ja, zien, je uh... stimuleert toch wel, hoor Ja, ik begrijp Vrij het. Vrijgezellig bij bepaalde... elkaar, luisteraars. Jullie begrijpen net... dat. We hebben net gevraagd: moeten we misschien uitleggen wat energie is? En dat is misschien ook wel wat het is dat je bepaalde signalen uitzendt. En dat is, dat is in feite energie. Dus we hadden toch signalen uitgestuurd dat het al als hierop bracht, blijkbaar.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 Had je dat al een stukje gelezen? Of? Ik had dat een stukje gelezen, ja. ja, en, ja. Nou, ze vonden het super. Kun je er iets over zeggen? Ja, dat boek het is in het Engels geschreven. Het heet uh, The Revolutionary Manual for Future Business and Management. Uh, uh, vertel dat in het Nederlands. De revolutionaire handleiding voor de toekomstige zaken en management. Oké, okay, ja. En dat heb ik ook vanuit mijn essentie geschreven. Ik ben gaan, gaan zitten en dat ontstond eigenlijk als vanzelf. En toen had ik binnen een maand had ik het boek geschreven... door alleen maar de, de woorden te laten stromen vanuit mezelf.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 Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Dan hebben we nu de agenda voor de komende maand... met hierin allemaal leuke lezingen en workshops... op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Zandvoort, opstelling door Femke Joretsma. Op maandag 21 juni, dus dat is morgen. Van 7 tot half 10, Kosten 10 euro. Zandvoort, Swingstation Standfeest. Aanstaande zaterdag 26 juni, vanaf 9 uur in Riesch-aan-Zee. In zaal 1 draaien we een zonnige mix van dis, disco classics hits. En in zaal 2 klinken de zomer, zomerse beats van hits uit de jaren 80, 90 en nu. Haarlem in dialoog met Na Europa. Dinsdag 29 juni van 8 tot 10. Onderwerp van de avond De Essentie van het Leven. En wilt u meer informatie of wilt u weten waar u zich kan opgeven? Kijk dan op de website www.inspiratieradio.nl onder Agenda. Amsterdamse Waterlijnduinen, stiltewandeling met Just Being op zaterdag 17 juli, met een L, van 8 tot 10 kosten zijn 5 euro. En dezelfde dag ook in Zandvoort, de One Love Party, de zizzling zonnige zomerstrandfeest, ook dus zaterdag 17 juli, van half 6 tot half 12. In de strandtent Paal 69, en ja ja, dat is het Naakstrand, maar het is wel een gekleed feest. Programma: Half zes diner, half acht dansworkshop en dat is biodansa. Kwart voor tien party vrijdansen bij het kampvuur. En de kosten zijn 15 euro voor het eten. 17,50 voor workshop en party. En als je alleen naar de party wil is het 10 euro. Om er vast in de agenda te zetten. Heemsteden, spirituele alternatieve beurs. Bewustzijn, zaterdag 3, zondag 3 oktober van 12 tot 5 in Kaskade Luil. En dat wordt georganiseerd door Tony Reekhoff die hier naast me zit. Entree is 5 euro en deze beurs wordt dus georganiseerd door en Ik breek Tony. heel even in. Ja? De informatie gaat via mij, niet via Casca. De informatie gaat via jou. Ja. ja. Prima. Nou, wilt u meer weten? Of wilt u zich opgeven? Kijk dan op www.inspiratieradio.nl onder de agenda. En tot zover de agenda.